5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 541. En dat zijn er 23 minder dan gisteren. Dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Van de coronapatiënten liggen er 526 op Nederlandse IC's en 15 in Duitsland. Op de IC's liggen ook nog 450 patiënten met andere aandoeningen. En dat zijn er 36 meer dan vrijdag. De Amerikaanse zanger Little Richard is overleden. Hij geldt als een van de belangrijkste rock roll artiesten. En wordt vaak in één adem genoemd met andere grootheden als Chuck Berry, Elvis Presley en Buddy Holly. Midden jaren 50 had Little Richard veel succes met nummers als Tutti Fruity, Long Tall Sally, Lucille en Good Golly Miss Molly. Hij wordt met zijn opvallende manier van kleden en zijn voorliefde voor glitters ook wel gezien als de voorloper van wat in de jaren 70 zou uitgroeien tot glam rock. Little Richard is 87 jaar geworden. Bij een verpleeghuis in Dieren zijn bouwhekken geplaatst om ouderen te beschermen tegen het coronavirus, zegt de directeur. Het hek moet familieleden op afstand houden. Sommige mensen zochten hun ouders of grootouders via de ramen op en raakten hen ook aan. Volgens de directeur is meermalen met de families in kwestie gesproken. De hekken staan pal voor de kamers van de bewoners. Pas als de familieleden aangeven dat ze stoppen met hun raambezoek, worden de hekken weer weggehaald. NS en politie zijn bezig om op station Amsterdam Centraal de flinke toestroom te reguleren van mensen die met de trein nog naar Zandvoort willen. Het spoorwegbedrijf meldde aan het eind van de ochtend al dat de treinen naar de badplaats vanwege het zonnige weer steeds voller raakten. Als nog meer mensen met de trein naar Zandvoort zouden gaan, dan konden de reizigers zich niet meer aan de coronamaatregelen houden. Het weer. Het is droog en zonnig bij 20 tot 26 graden. Morgen wordt het minder warm. Dan wordt het maar 14 tot 22 graden. Met kans op een bui en bij een stevige noordenwind. Namorgen koel cool, met maximaal 14 graden en plaatselijk een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Ik wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust weet ik een goed adres. Familie en vrienden liefde een aardig vuur. Kribbels in mijn buik heen met de natuur. Ik niet met volle teugen. Zijn kritisch strand of de kroeg. Dromend in de duinen, een feestel. De golven van de zee, waar is jouw kracht enorm? Er hier je lange blauwe strand. Ik voel me weer dat kind speelt in het zand. In ben lied met volle teugel. Ze strand of de groep, dronend in de wijnen. Iemand gedag. Ik weet zit bij mijn bloed. Hoort eens in het woord. Hier is het allemaal. We delen dat gevoel. Hier spreekt. Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even gewoon hier. Uh, als je het niet vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Dan maak ik nooit de blikspree op het strand Kijk die mooie meiden staan Ze kijken mij verlangend aan Ze wilden ook zo stoer zonder bril En loop ik op de boulevard voorbij Dan fluiten ze en lachen ze naar mij Weet je wat ik hebben wil? Een mooie nieuwe zonnebril, dan maak ik mooie blikst mee op het strand. Ja, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, la. mooie zonnebril. Ja, la, la, la, la, la, la. Ik wilde even lekker op vakantie.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 tussen het geratel van machines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 Van Pallia's of Jeruzalem, Hilversen drie bestond nog niet, maar iedereen had zijn eigen stem. mee duren als je bier, I'm Man. Mm. Mana, mana. Mana, mana.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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman daar zijn. En ik wil jou ook zo graag eens kussen. Als ik jouw brandweerman mag zijn, dan zijn. Zal... Wil je brandweer?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 en boos, ken je dat? Er is van alles los. Wat je al doet, ben je krijg niet uit je kool. Wat je al doet, niemand geeft je een schouderklok. Maar God is dat voor ver. Ik ben geen liebetje, maar ook geen kerel zonder haar. Gee me nog een kans Smeek je alsjeblieft Geen me nog een kans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 fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top. Max is de nummer. is <laughs> Smell the newborn hay I can hear God's voices calling On my golden skylight way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 take my freedom away, yes no one can take my freedom away. GFM, GFM. G Heel dicht bij jou, ja schat, ik hou alleen van jou. Geef al mijn liefde, geef jou mijn hart. Want aan een vrouw als jij wil ik mijn hele leven geven. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach.